Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt keert niet terug naar zijn oude partij, het CDA. Dat zegt zijn woordvoerder naar aanleiding van een bericht van het AD. Die krant meldt dat het CDA deze week een verzoeningsbrief heeft gestuurd... met het verzoek om een gesprek over een eventuele terugkeer. Maar Omtzicht gaat daar dus niet op in. Volgens zijn woordvoerder is en blijft het boek bij het CDA dicht. Wel staat hij open voor samenwerking, zoals hij dat ook doet bij andere partijen.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 De KNMI heeft voor de provincies Gelderland, Brabant en Limburg... code geel afgekondigd. Het wordt maximaal 23 graden. Ook morgen buien en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. 4 kilometer file op de aan de n 9 Den Helder... richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen. De vertraging is nog geen 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort... Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling. So keep that body rockin' all night. Baby, all oh can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body?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 keep the talking you know there's only one thing tonight so won't you come rock my body En is het uh, tweede uur van Goedemorgen. Hans, wat wilde je vertellen? Nou, dat je op de telefoon hebt doorgestuurd aan je, het programma. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan uh, kan ik ook meekijken in het programma. Uh, want tegenover mij zitten Duco en Anita. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de titel verbaast mij, Loesu. Kom een beetje dichterbij, want... Uh, of pak de, de microfoon naar je toe, dat kan ook, hè. Et voilà. Nou, loesoe. Moet, moet ik hem toelichten? Zeker. Loesoe, dat is een naam die wij al, nou, denk ik nu, voor drie zomers gebruiken. En uh, dat is, onder de jongeren betekent dat een beetje, is dat een beetje straattaal als gek doen, als uh, losgaan. Let's go. En let's go. En uh, <laughs> nou ja, het is een, uh, ja, één woord en lekker pakkend. En uh, je kan het goed onthouden. En onder de jongeren leeft dat uh, heel erg. Dus we vonden dat een ideale naam voor uh, ons zomerprogramma. Ja, ik vroeg ik, ik hem zo zelf waar het vandaan kwam, maar uh, duidelijk. Hey, um, het is een heel druk programma, hè? Uh, jongerenwerk en sportservice, handen in één en, uh, en doen. Hoe kom je aan zo'n programma? Ga je dan zitten en uh, denk van, nou, oh, laten we dit eens doen, laten we dat eens doen? Zeker, zeker. Dat, dat is het ook, maar het is ook vooral kijken naar wat is de behoefte. Hè? Onder de kinderen, onder de gezinnen en de behoefte uh, was in dit geval een zo compleet mogelijk programma met een divers aanbod. Vraaggericht werken. Ja, um, hoe kom je dan aan, aan, uh, uh, aan dat idee? Want ik heb het, uh, zeker bij jongerenwerk, uh, mm -hmm. uh, hoor ik van... wij maken niet het programma, wij laten de kinderen en de jeugd gewoon zeggen wat ze willen. Zeker, peilen de behoefte, van hè, waar, waar, waar is de behoefte, wat willen jullie graag aan doen? En daar ondersteunen wij met het uitvoeren en het, uh, het opzetten. Zit u er ook zo in, Duco? Ja, voor een groot gedeelte wel. Uh, Tussen het, school, het schooljaar en in de vakantieperiodes hebben wij uh, ook aanbod, waar we ook vaak ook met uh, jongerenwerk samenwerken. En daarin vragen wij ook vaak aan jongeren van, uh, en kinderen van wat vinden jullie leuk om te doen. En dan komen naar ja, bepaalde sporten en spellen komen heel vaak naar voren. En op basis daarvan plannen we eigenlijk een beetje onze roostering. Ja. Ik kan me er wel herinneren van een, een aantal jaren terug, dan kwam gewoon pas programma. Panna, uh, hardlopen uh, en nu is het eigenlijk andersom. Panna is ook iets wat afgelopen. Nou, wat is het met de buurtfeestdag? kwam Panna toevallig ook nog eventjes terug. Ja. Dus uh, een jaar geleden heeft Panna hier ook bijvoorbeeld uh, bij de Gertebach nog uh, een kliniek gegeven. Dus dat zijn allemaal inderdaad wat dingen die nog wel geregeld terugkomen hier. De stad. Ja, maar die vinden ze ook leuk. Absoluut. Absoluut. Ja. <laughs> ja. En nou, ontzettend groot programma. Uh, waterspellen. Waterspellen. Wat gaan we doen? Waterspellen is uh, in dit geval ook weer een idee vanuit uh, de doelgroep. Uh, het weer valt in dit geval een beetje tegen, maar dat mag de pret niet drukken. En met waterspellen bedoelen we echt gewoon een breed aanbod aan spelletjes die je met water kan doen. En Buiten? Ja, nou, ik, ik zie wel meer dingen buiten, maar ik, ik zie uh, veldvoetbal. Nou, dat is uh, makkelijker. Dan gaan we gewoon voetballen? Ja, exact. Je merkt wel gewoon dat dat uh, zeker uh, ja, onder de, de kinderen is, is en blijft voetbal altijd wel ja. een verbindende factor. Uh, op een moment vaak dat je niet gaat voetballen... Dan krijg je eigenlijk wel een beetje bijna een scheef gezicht van... Hè? waarom gaan we niet voetballen? <lacht> dus af en toe probeer je zo kennis te maken met andere sporten. En uh, dat lukt me af en toe nog wel hoor. Maar... Uh... Geregeld krijg je wel eens een uh, scheef gezicht. En voetbal blijft uh, onder de actieve activiteiten. Dus sporten ja. blijft dat wel echt de favoriet. Ja. Ja. Hey, ik zie ook uh, Theater Caprera staan. Ja. Hoe ja, een, uh, ga je daar met z'n allen heen? Uh, ja, dat is een heel erg mooi project. En dat is een project voor het gehele gezin. Een activiteit georganiseerd in samenwerking met uh, Klein Caprera. Dus het zomerprogramma Speciaal voor Jeugd. Hmm. Waarin we met ja, verschillende gezinnen met een bus naar theater gaan... En ...gaan deelnemen aan een interactieve show. Dus het is niet alleen kijken, maar het is ook echt een workshop die erbij komt kijken. Uh, kennis maken met de cast. Uh, we, we gaan daar ook nog het, het, uh, het bos in. Oké, okay, dus niet alleen maar zitten en kijken. Nee, nee. Je, is je is moet ook nog wat doen. We hebben een programma van vier uur. Nou moeten, dat klinkt heel nou, erg. Ja, als je meegaat, dan wordt wel, uh, ja. is het gewoon leuk om, om, ja, zeker, uh, om het dus. programma goed te doen. En die komt twee keer terug op een zondag. Uh, waarin je dus ook de ouders een beetje mm -hmm. betrekt uh, in, het, uh, in het activiteit. Ja, de, de tweede keer is 3 september zie ik dus al een, ja. uh, een eindje weg. Uh, koken met Ali en Mo. Koken met Ali en Mo, inderdaad. Dat is voor de doelgroep Jeugdhonk. Dat zijn jongeren vanaf 12 jaar tot uh, 18 jaar. Waarin ook een behoefte is om met z'n allen een maaltijd te bereiden. En dat gezamenlijk op te eten. Want eten verbindt ook. En dan uh, de verrassing is natuurlijk in het uh, Formule 1 weekend. Ja. Houd onze socials in de gaten. Zeker, dat Gaan blijft nou... ook nog even een verrassing. Ook oh, kan ik natuurlijk al vragen: uh, wordt dat sportief ingevuld? Uh, nou, voor mij is dat ook nog een uh, verrassing. Dus ik ben uh, net zo nieuwsgierig uh, als jij op dit moment. <laughs> Houd de socials in de gaten. Ja, ja, ja. ja, nou, ja de socials, dat is uh, jongerenwerk. Ja, jongerenwerk Zandvoort en. Uh... Natuurlijk ook de socials van Team Sports Service. Jullie, jullie publiceren ook? Ja. Nou, ik zie nog buitenspellen. Uh, Jeugdhond, open inloop. Ja, open inloop uh, is een, ja. een principe uh, waarbij je gelegenheid hebt om in en uit te lopen. hoe laat en wanneer je wil. Uh, dat is een activiteit die plaatsvindt op de locatie van het jongerencentrum. Dat is gelegen in Pluspunt. Daar hoef je je niet voor aan te melden. Over aanmelden gesproken, um, dit is een groot programma. Het ja. programma staat uh, breed uit in de Sonsenskrant ja. uh, achterop. Het staat ook bij jullie op, op de website. Mm -hmm. uh, kan je daar ook zien voor welke activiteit je moet aanmelden? Ja, ja. zeker. Ook als je hem scant via de QR-code op, uh, op de flyer... ...kom je eigenlijk hè, voor de activiteiten uh, van Team Sportservice Sport en Spel... ...op dinsdag en donderdag, mm -hmm. kom je uit op de site van uh, Noord-Holland Actief... Dan zie je exact voor welke activiteiten je kan aanmelden. En voor de activiteiten op maandag, woensdag, vrijdag en zondag is het de QR-code van jongerenwerk. En daar krijg je dan een aanmeldpagina voor de activiteiten die eigenlijk niet plaatsvinden in het jongerencentrum. Dus dat we er echt op uittrekken. En als ik nou geen QR-code kan lezen, kan ik dat gewoon uh, Zeker, bij plus.nl en bij ja, Sportservice... Via de website. Uh, het telefoonnummer staat ook onderin. Kom je er niet uit, neem contact op mm -hmm. en dan uh, wijzen we je de weg. Ja, en het voordeel ook is dat op het moment dat je hem scankt, kan je je aanmelden voor echt een specifieke dag. Dus ja. je zit niet meteen vast dat je elke dinsdag of donderdag wordt verwacht voor een activiteit. Ja, dat is heel mooi. Wat we vorig jaar hebben gemerkt, is dat uh, we wel op die manier te werk gingen. Maar toen merkte je dat mm -hmm. sommige kinderen die gingen en uh, de laatste drie weken gingen naar Spanje of een ander land. Ja. En dan was het toch van: Oh, uh, waar ben je? En dan. Uh, <laughs> ja, ja. Zitten we in Spanje. zitten we even in Spanje bewijs van, inderdaad. Dus je kan je nu gewoon inderdaad voor echt een specifieke activiteit voor. Jongerenwerk opgeven of uh, van Dribbbet Sportservice. Ja. Ja. Het FIFA-toernooi. Ja, FIFA-toernooi. Uh... Interessant. Dus een, een, nou, ik was daar um, uh. van de week of vorige week een stukje over in, uh, in de krant. Dat, mm -hmm. uh, iemand is wereldkampioen geworden. Ja. En, uh, <laughs> is het hetzelfde idee? Het is het ongeveer hetzelfde idee, maar dan kleinschaliger. Okay, maar niet met ja. hetzelfde... Be... Met knopjes en, <laughs> en ja. voetballertjes. Ja, niet met hetzelfde hoofdprijs, denk ik. Nee, <laughs> absoluut, nee hoor, absoluut niet. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee, nee. Maar wel een beetje hetzelfde. Dus met, uh, ja. met een pet ga je tegen iemand anders voetballen. Ja. Uh, hoeveel mensen kunnen er meedoen? Dit is ook weer een open inloop. Dus dat betekent dat we het zo gaan inrichten naar... Uh, het aantal deelnemers wat binnenkomt. Ja. Ja, ik, ik kan me daar nog niet zoveel bij voorstellen. Uh, eigenlijk. Het is ook een open inloop. hè? Dus iedereen is vrij om te komen. Het spel zelf kan ik me nog niet zoveel bij ja, voorstellen. Het is en blijft gewoon ja. nog steeds een heel populair spel. Absoluut. Onder jongeren. Dus uh, je moet je voorstellen dat je gewoon... Uh, de controle hebt over uh, een willekeurig voetbalteam. Uh -huh. en je speelt... Het hele team. Het hele team. Ja. En jij speelt gewoon letterlijk tegen... Uh, je vriend of vriendin naast je Die uh, uh -huh. een ander team onderzoek heeft. Ja, ik had het idee dat je uh, één speler was, maar het blijkt dus dat je een heel. team... Nee, je hebt echt een hele ik ben, team. Je bent een team inderdaad, ja, een je bent niet team. één speler in een team, maar je, je, je, je, je om stuurt dat hele kijken. team ja. aan. Ja. Luco, <laughs> um, wat zijn voor jou de hoogtepunten? De hoogtepunten voor mij zijn met name dat we eigenlijk gewoon letterlijk de hele zomervakantie... Uh, zowel in Zuid, in Zandvoort als in Noord, uh, zichtbaar zijn. Dat is voor mij al een hoogtepunt op zich. Uh, en dat we zowel uh, jong als oud, en dan bedoel ik echt de jonge basisschoolkinderen, als de wat oudere basisschoolkinderen, met ons aanbod uh, in beweging houden. Want ik merk dat uh, het stukje beweging is en blijft wel uh, voor mij een aandachtspunt, zeker onder de kinderen in Zandvoort. En uh, elk kind wat ik uh, in beweging kan brengen in Zandvoort is voor mij, uh, ja, uh, zie ik als iets heel moois. Ja. Dat is een mooie missie. Um, hoe, hoe zie jij dat verder in Zandvoort? Zie jij uh, um, jij, jij wil meer laten bewegen? Absoluut. Probeer ook uh, jongeren naar een, een club te krijgen, een voetbalclub, uh, noem maar op. Een van de dingen die je met name terugziet is Zandvoort dat het, uh, het stukje nou ja, kinderen die aangesloten zitten bij een vereniging in Zandvoort, dat neemt echt drastisch af. Uh, dus ja, we hebben ook zeker uh, samenwerking met sportverenigingen. En sommige sportverenigingen die komen bijvoorbeeld ook langs bij de school om een bepaalde kliniek te geven. Uh, om de kinderen te enthousiasmeren en kennis te maken met een bepaalde sport. Mm -hmm. En in die zin inderdaad hun ook bij een sportvereniging proberen te krijgen. Ja. Uh, die trend is natuurlijk niet alleen in Zandvoort, hè? Die afnemende trend. Nee, dat is echt. Eigenlijk in heel Nederland is dit het geval. Ja, absoluut. Moeilijk om daar tegen in te gaan? Ja, op zich wel. Uh, want je, ja, je merkt gewoon dat er anno 2023, ja, ik, als ik dat nu terugkijk naar mijn jeugd, zie ik zoveel gewoon verschillen. Als in, uh, ik was elke dag buiten, ik was op een sportveldje, ik was altijd bezig met uh, bewegen of in een bos, of noem het maar op. En natuurlijk had ik ook uh, een, een spelcomputer, maar dat kwam bijvoorbeeld altijd op de... Tweede, vierde ja, ja, ja. plaats. En nu zie je eigenlijk dat het vaak eerst uh, met de iPad spelen is. En daarna gaan ze vast naar buiten. En ja. ik denk dat dat een heel groot verschil is met nu. Ja. Met de, deze generatie. Anita, wat zijn jouw highlights van het programma? De hoogtepunten echt van dit programma is dat het programma met de activiteiten die we zo hebben ingepland. Dat dat echt de activiteiten zijn dat vanuit de doelgroep komt. Het zijn hun ideeën. En in de komende weken... Uh, ondersteunen wij deze kinderen erin. Om het echt te gaan organiseren. En het uit te voeren. Waarbij je gewoon drie belangrijke pijlers terug ziet. En dat is hè, participatie. Een stukje meedoen. Uh, talentontwikkeling. Hè, ze kiezen zelf aan welk talent ze werken. Maar ze mm -hmm. doen daarbij ook iets goeds voor een ander. Voor de wijk. Ja. Dat is dan een stukje wederkerigheid. Die wij daarin heel erg zien terugkomen. En de blijdschap. Wat het brengt. Als je kijkt naar de doelgroep. Dat is voor ons wel echt je, het hoogtepunt. Ja, en Je activeert ze ook om actief bezig te zijn. We hadden het er uh, ja. met Hans een beetje over, uh, een paar dagen geleden. Uh, vroeg had je recreade en ja. uh, uh, je mag het er niet opleggen. <laughs> Kijk, bezigheid en plezier staan natuurlijk wel hoog in het vaandel. Hè? Maar er komt uh, in dit geval bij jongerenwerk toch even nog wat meer kijken. Wij mm -hmm. werken vooral preventief en talentgericht. Waarin hè, bezigheid en plezier ook belangrijk is. Maar we werken ook naar een stukje zelfredzaamheid toe. We kijken naar wat heeft een kind nodig, wat is de behoefte en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze ja. zo fijn en veilig mogelijk kunnen opgroeien in de maatschappij. Maar plezier en bezigheid is daar ook een belangrijk onderdeel van. Hoe is het met de jeugd in het algemeen in Zandvoort? Nou. Ja, ja dat, vind ik, dat is een, dat is een, een interessante vraag. Ja, dat, dat is heel erg verschillend. Nou, euh... nou ik, ik kom wel eens bij, uh, bij pluspunten, zie dus ik ja. van alles gebeuren van oud tot jong. En de jonge hoek ja. uh, trekt dan gelijk toch een beetje je aan. Ja. Er is altijd wel wat te doen, hè? Het is altijd wat te doen, klopt okay. inderdaad. En we nou. streven ernaar dat het uiteindelijk een stuk beter met ze gaat. Oké, okay. ja. nou dan wens ik jullie heel veel plezier met Loeshoe 2023 voor sport, spel en, uh, en jeugd. Zeker. En uh, misschien dat we afloopjes moeten praten hoe het geweest is. We komen graag terug. Dankjewel. <laughs> Dankjewel.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 zoeken contact met Carina, die hier vandaan gesprint is naar uh, het strand. Carina, ben je er al? Klopt. Ja, ik ben er. Ik ben er. En is het gezellig Inderdaad, druk? het is uh, gezellig druk op het strand, met allemaal kuiters. Uh, maar die lopen nu niet paal 69 binnen, maar wel uh, <laughs> andere mensen heb ik net gespot die naar binnen zijn gegaan. Ik loop zelf ook even naar binnen, want er staat hier echt, net als vorige week, een behoorlijke wind. Dat is goed voor de kiteservice. Ja, super. Hele mooie golven. Het ja. licht is ook echt heel mooi. Mm. Hey, uh, maar je ik bent daar, naar binnen. Ja, je bent daar in het kader van uh, uh, een pakje kunst. Ja, klopt. Dat is een, een pakje en je kan het pakken. Ja, zeker. En dus, uh, uh, het, het project heeft natuurlijk al in, uh, in Zandvoort Centrum uh, gedaan. Uh, waarom nu op het strand? Uh, nou, waarom nu? Ik zocht eigenlijk uh, een plek uh, waar die het beste bij zou passen. ...en waar die een lange tijd mocht staan. We hebben natuurlijk bij uh, Soleis, zoals het nu heet... ...hebben wij hem een maand mogen neerzetten... ...met subsidie van de gemeente. Mm -hmm. uh, toen moest de kast natuurlijk weer weg. Ja. En uh, toen kwam eigenlijk de bedenker van dit alles... ...Ronald Schouwen uit Tilburg... Uh, ...met het bericht dat Haarlem ermee ging stoppen. En Nederland is verdeeld in cultuurregio's. En uh, ja, wij mochten daarom hier niet een permanente kast... ...omdat wij ook onder Haarlem vallen... Mm -hmm. Maar ja, Haarlem ging ermee stoppen. En toen zei hij, zou je de kast naar Zandvoort willen halen als regiobeheerder? Uh, van, zeg maar, van Heenskerk tot Bad Hoeverdorp, uh, Heenstede doet dan mee en Haarlem. Ik zeg, is, nou ja, nou is dat, dat willen we wel graag. Is Samen is dat, met Carina Tan uh, ja, ben dat, ik dan nu beheerder. Dat, uh, uh, dat beheerderschap is, uh, is, is heel breed. Um, ja. Dat is niet alleen pakje kunst. Nee, maar in dit geval is het wel, uh, zeg maar 20 juni, is de kast uh, uh, door de eigenaar uh, van Paal 69 over het strand hier naartoe gebracht. Mm -hmm. uh, omdat hij, want je zei waarom deze locatie, nou ja, uh, Steef is uh, ook ontzettend begaan met kunst en cultuur en muziek. En ja, daarom vond ik het hier ook echt wel passen. En toen ik het hem vroeg, vond hij het uh, meteen een goed idee. Uh, hij staat hier ook heel mooi in ja. een uh, klein theatertje van Paal 69. Met daaromheen allemaal posters over bijvoorbeeld... I do prefer a pakje kunst because it removes dangerous irritants... that cause throat irritation and coughing. beter dan roken, pak gewoon een uh, pakje waar kunst uitkomt. Is het, het, en, uh, ja, het, is heel, is het hetzelfde um, uh, idee als uh, in het dorp? Uh, vijf euro voor een pakje? Vier euro, vier dus euro. twee keer twee euro. En dan, uh, ja, En wat nu natuurlijk anders is... Nu zitten er dus heel veel, we hebben nu al meer dan 44 kunstenaars. Oei. Maar ja, die komen dus inderdaad uit Heemskerk, uit Beverwijk, uit Haarlem. Een heleboel uit Haarlem natuurlijk. Maar gelukkig ook gewoon weer onze Zandvoortse kunstenaars... die allemaal weer uh, bijna deel wilden nemen. En uh, daar zijn we natuurlijk wel heel erg blij mee. En uh, ja, je zegt heel breed, 20 juni is die kast hierheen gekomen... Mm -hmm. Toen moest ik natuurlijk zelf nog afsluiten op school. Dat was hartstikke druk nog op school. En uh, ik moest natuurlijk uh, allemaal kunstenaars aanschrijven. Ja. Nou ja, via Instagram gaat dat dus echt mega snel. Okay. Uh, want de beheerder van Haarlem die had een hele lijst van deelnemers. Die kreeg ik uh, zo helemaal gewoon uh, kant-en-klaar doorgeschoven. Dus ik kon al die kunstenaars gewoon afgaan en vragen of ze weer mee wilden doen. En ja, eigenlijk 80% wil direct meedoen of na de vakantie. Of wil nog even nadenken. Maar de meeste hebben al zelfs alles al ingeleverd. En uh, ja, er zit zoveel gevarieerde kunst nu in. Ja, Van keramiek het... tot uh, glas tot textiel. Tot uh, ja, schilderkunst natuurlijk wel heel veel. Als maar het... ook collage, echt super. Als het dan uh, uh, uh, zo groot en breed is hè, en dan vraag ik ja. me af... Uh, um... Eind september, oktober moet je de strandtent weer afbreken. Ja. Uh, moet je ja, dan toch klopt. niet richting dorp? Nou, dat uh, sowieso 14 en 15 oktober hebben we Zandvoort Art, dat evenement. Dat komt uh, hier ook te staan. Nou, ik wil hem dan uh, eigenlijk, uh, dan is de strandtent hier natuurlijk ook al uh, zo goed als afgebroken. Mm -hmm. En dan ga ik hem samen met de beheerder van Paal ga ik hem richting uh, LDC brengen. Okay. Want uh, op dat moment ben ik daar ook gewoon aanwezig in het Zandvoort Art Weekend. Mm -hmm. Dus dan staat hij in ieder geval daar. En dan gaan we even kijken. Ik heb al mensen gehoord die zeiden: oh, hij mag ook wel bij mij staan in de winterperiode, oh. totdat hij weer terug gaat naar Paal. Nou, dat Want, is wel een. Principe, uh, de toekomst is verzekerd. Ja, ja en uh, Heemstede uh, die heeft ook een soort kunstroute. Uh, die vroeg al mag hij ook <laughs> nog even een weekend bij ons staan. Nou. Ik zeg, oeh, ja, dat wordt misschien wel een beetje veel. als dus ik iedere keer... Uh, dat ding moet verplaatsen. Uh, ja, en uh, ik heb al die doosjes natuurlijk ook in mijn huis staan. Maar ook hier. Uh, je moet natuurlijk de voorraad goed bijhouden. Ja. En je moet het ook heel goed random erin zetten. Mm -hmm. hey, maar um, op dit moment... Ja, ik wou uh, de vragen, is er om je heen... Uh... Ja, ik wil even vragen. Want op dit moment zijn er mensen van salty Studio. Mm -hmm. Die gaan dus nu. Dan zie je hoe kunst hier ook gewoon uh, aanwezig is. Die gaan zo'n... Uh, Kunstworkshop geven. Nou, ik zie al een voorbeeld, dat is echt prachtig. Dus de mensen kunnen hier naartoe komen om uh, of een tas te gaan laten beschilderen of een mooi schilderwerk te maken. Maar ik wil even vragen aan jou van Salty Studio. Heb jij tijd om even met mij naar het pakje kunstkast te lopen? Ja? Oh. En dan gaan we even kijken uh, wat er uitkomt. En dan daarna zou ik wel leuk vinden als jullie, want vorige week hadden we de officiële opening, uh, dat we daar nog heel even naar kunnen luisteren. Zij heeft hier twee keer twee euro bij zich. Dus dat is wel heel fijn. En dat gaat ze er nu in doen. Ik hoor het. Ja. Ja. En nu gaat ze, er zijn dus even één, twee, drie, vier, vijf, acht uh, mogelijkheden om uh, open te trekken. Dus ze mag nu kiezen, het is net de kermis. Okay. Welke wordt het? Ja, je kan gewoon uh, open trekken. Ja, ja, zoals een ouderwetse sigarettenmachine. Ik, ik merk dat jij niet gerookt hebt nog. Ik ook niet hoor. Nou, die automaten nou. Die zijn al een jaar of twintig weg volgens mij. Ja, daarom is het. het is een hele jonge kunstenaar die ja. hier voor me staat. Nou, dan mag je hem open doen. En dan is dat jouw stukje kunst die je vandaag... Uh... Oh, nou kijk eens. Dat is van een Zandvoortse kunstenaar. Annette van Kesteren. Ja, en er zit een bio -wikkel bij. Zij uh, jut op het strand. En met wat ze vindt, maakt zij kunst. In combinatie met textiel. Wat vind je ervan? Nou, ik zit even haar tekstje te lezen, maar heel schattig. Het lijkt wel een, een klein tasje, maar het zit dus niet open van binnen. Ja, nou, een, een klein kunstje. die je even thuis zou kunnen inlijsten. En zo zitten er dus 44 kunstenaars in. Hey, um, de kunstenaar die uh, net dus, uh, een pakje gekregen heeft uh, van jou. Uh, nee, sorry, ja. Uh, kan die wat vertellen over uh, wat, wat ze nog gaan doen? Ja, ja. Oh, uh, de radio vraagt nu. Wat gaan jullie vandaag hier doen? Wil jij dat even vertellen? zijn ja, ze ja. Nou, dus van Salty Studio. Ja, wij zijn van Salty Studio. En uh, wat wij eigenlijk doen is schilderworkshops geven op locaties. ja Eigenlijk inspirerende locaties. We zitten nu aan het strand. Dus ja, tijdens het schilderen heb je gewoon een vet mooi uitzicht. En we bouwen dan laag voor laag met de groep uh, het schilderij op. En we hebben vandaag uh, als schilderij een, uh, een golf die, uh, ja, die inblendt met de zonsondergang... Dus uh, ja, iedereen zit straks lekker gewoon met zijn kwast te schilderen, helemaal zen. Um, en dit doen wij uh, ja, op verschillende locaties in Zandvoort. Maar ook uh, staan we op evenementen. En dan hebben we weer een ander concept. Dat we dan uh, iedereen zijn eigen kant als kan schilderen. En uh, dit is ook super gewild en leuk. Iedereen komt er binnen. En nou, die, iedereen verliest zich ook in het proces van het bezig zijn met schetsen, schilderen. Dus dat is gewoon, uh, ja, is gewoon heel leuk om te zien hoe iedereen... Uh, mogen, mogen er nog mensen aanschrijven vandaag? Ja, de, als ze de, horen. Uh, de schilderworkshop begint om 1. Dus het uh, is dus half 1 inloop. Ja, als je dan nog wilt komen, kom zeker langs. Ze hebben nog genoeg doeken en schilderezels. En uh, die canvas-tassen, dat is uh, de hele dag inloop. Dus denk je, ik heb nog zin om uh, een uh, strandtas of schooltas uh, te maken? Nee, schooltas, ja. heel handig. Je eigen hippe schooltas creëren. Zijn er aan verbonden? Uh, de school, de, de canvas uh, vraagt bij 20 euro voor, per persoon. En de uh, schilderworkshop zijn 55 euro. En uh, ja, het is helemaal die begeleiding. je leren allerlei technieken. En ja, uh, super, uh, super leuke locatie natuurlijk ook. Ja, dat is dus ook met pakje Kunst. Dit is een, echt een hele mooie locatie. En, ja, en als je vandaag lekker uh, met dit weer denkt van... hé, hey, ik heb zin in een kleine strandwandeling en daarna ook nog schilderen... Kom gewoon, het is echt perfect. Je kan lekker koffie bestellen hier. Ja. Helemaal goed. Koffie, taartje, lekker tijdens het schilderen. <laughs> uh, gebeurt en er nog meer vandaag op... Je bent op paal 69? Nou, candlelight zou vandaag zijn. Ja. Uh, en dat zou ook gisteravond zijn. Maar dat is helaas verzet vanwege het weer. Want ja, ze gaan natuurlijk toch op een podium met violen uh, en cello's aan de slag. Uh, ik heb gehoord dat het nu 10 en 11 uh, augustus plaatsvindt. En volgende week is er ook alweer een Candlelight. Dus ja, het moet natuurlijk wel oké okay weer zijn. Ja, anders... voor dus, uh, vanavond uh, gaat het niet door. Oké, okay, dus het concert van vandaag gaat niet door. En volgende week is er wel één. En 10 uh, en 11 augustus en elf, is de volgende ja. editie. Dan heb je Vivaldi en ABBA. En uh, komende week is Vivaldi en Coldplay. Oké. Okay. Um, ja, uh, maar nu hebben we Zalti Studio okay. bij PAAL69... Goed. En dan kun je ook nog een bakje trekken. Hoe leuk is dat? Nou, hoe leuk is dat. En hey, zullen we naar uh, de opname van de opening luisteren? Ja, dat vind ik wel leuk. Want uh, ja, het was natuurlijk vorige week ook niet zo'n best weer. En uh, gelukkig waren er toch wel een aantal mensen gekomen. Waardoor ik de opening ook echt mooi officieel kon doen. Maar hierbij dan nog even om uh, te luisteren hoe dat precies ging. Dat gaat uh, Thomas nu regelen? Is goed. Super. Nou, allereerst super leuk dat jullie in deze win, op deze winderige dag helemaal naar Paal 69 gekomen zijn voor de opening van Pakje Kunst. Uh, eigenlijk is het drie weken geleden uh, pas een beetje gaan uh, starten met het zoeken naar allemaal kunstenaars. Ik kreeg de lijst van de bedenker van dit mooie project. Uh, omdat Haarlem ermee gestopt is, uh, vroeg Ronald aan mij: zou jij het willen doen? Toen zei ik natuurlijk meteen ja, dat lijkt me fantastisch. Um, dus ik kreeg de lijst van alle Haarlemse kunstenaars die al meegedaan hebben. En gelukkig hebben er een heleboel meteen volmondig ja gezegd. Ja, ik wil wel weer meedoen. En ja, ik wil wel weer wat maken. Maar er waren ook een heleboel kunstenaars die zeiden wat houdt het in? Uh, hoe werkt het precies? Um, hoe groot moet het dan worden? Oh nee, ik werk altijd heel groot. Hoe klein? Oh nee, nou dat is een uitdaging. Maar ik heb er wel zin in om iets heel kleins van mijn eigen kunst te gaan maken. Nou en eigenlijk de afgelopen anderhalve week heb ik een toeloop aan kunstenaars gehad bij mij thuis. Ik ben zelf ook kunst gaan ophalen. Ik ben in ateliers geweest naast de drukke uh, dagen op school. Want ja, we moesten natuurlijk uh, afsluiten voor de vakantie. Nou, ik ben heel erg blij dat uh, Steef uh, akkoord heeft gegeven dat de kast hier mag staan. Uh, het is een bijzondere plek dit, een unieke locatie waar muziek en kunst toch ook wel uh, centraal staan. En daarnaast ook lekker eten en uh, drinken natuurlijk. En genieten van de zon. Dus deze combi is helemaal top, helemaal goed. Uh, ik heb nu zes weken zomervakantie, dus ik ga heel goed opletten hoe het hier gaat met Pakje Kunst... Ik zal de pakjes regelmatig bijvullen natuurlijk en ik hou jullie aan het eind van de, dit traject hou ik jullie op de hoogte wat er nou allemaal verkocht is. Hilly, leuk dat jij er ook bent als directeur van het Zandvoorts Museum en ook van jou zit hier nog kunst in, want in november hebben wij de kast mogen huurden van de gemeente en toen stond hij in het centrum van Zandvoort en dat was een succes. En nu gelukkig uh, mag ik uh, zeggen van... nou, Carina Tan en ik zijn dan nu beheerder voor heel regio Haarlem. Dus van Bad Oevedorp tot Heemskerk. Uh, nou, er waren ook kunstenaars uit Alkmaar die zeiden mag ik meedoen. Ik zeg, oh, sorry, je hebt een kast in Alkmaar staan. Dus daar moet jij dan naartoe. Um, dus het is heel gevarieerd wat hier in de kast zit. Ook van textielkunst tot glas tot schilderkunst tot fotografie. Dus als je een pakje eruit haalt dan is het ook echt een cadeautje voor jezelf... of een cadeautje voor een ander. En het is gewoon een verrassing in een pakje. En nu mag je uh, een vakje kiezen. Uh, trek maar hard, ja. Ja, oh, nou, ik ben benieuwd wat je hebt. En dan moet je hem weer dicht doen, heel goed, want er valt een nieuwe erin. Nou, wat heb je erin? Ik ik wel eens zien wat er allemaal is. Wat heb je? Oh, nou... Precies van de Kinder Kinderboekenillustrator. Nou, dat was de opening, Karina, En uh, het was ook hartstikke leuk. Um, wat ga je nou nog verder doen op het strand? Nu? Ja. Uh, nou, ik, ga, ik denk dat ik nu even een koffie ga drinken. <laughs> en, ik ga nog, <laughs> en ik ga nog even wat foto's maken van uh, hoe leuk zij het hier allemaal neerzetten. Um, ik bedoel, ja, je kan naar Frankrijk gaan en daar lekker gaan schilderen. Uh, maar hier... In Zandvoort kun je gewoon op het strand gaan schilderen. Oké, okay, dus je hoeft helemaal niet ik... ver weg om te schilderen. Nee, nee het, is echt, het ziet er top uit. En uh, dan zie je maar weer hoe leuk kunst aan zee is. Oké. Okay. Carina, bedankt voor uh, het uh, begeleiden van dit interview. Ja, uh, we, gaan je vol... hoop, uh... we gaan je volgende week ja. zeker weer zien, toch? Volgende week ben ik er weer, hoor. Met wat? Ja, daar we... even kijken. Dan is het 5 augustus, hè? Ja. Dan ga ik eerst uh, met uh, Hans Smit van IVN... Ga oh. ik uh, Ike Waterlijnlijn uh, ja. afspreken. Uh, daarna, het uur daarna, dan uh, komt Mark Davids. En Mark Davids dat is een uh, fan van de jaren 30. En hij gaat door het hele land om gebouwen uit de jaren 30 uh, te fotograferen en te bekijken. Uh, hij werkt ook bij het Rijksmuseum. En hij is mijn neef. Oh, nou, maar, dat is een familie, familie uh, ja. onsje. Dus uh, we gaan even, want hij wilde altijd al twee panden in uh, Zandvoort gaan bekijken. Dus uh, dat gaan we volgende week doen. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Nou, we zijn zeer benieuwd naar je bijdrage volgende week. Alvast bedankt voor deze week en uh, tot volgende ja, week. Ja, tot volgende week. Bye bye.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 Now We zijn er weer uh, met het laatste stukje uh, Goedemorgen Zandvoort. En we gaan het hebben over de Pride. De Pride is op het ogenblik aanwezig in uh, de bibliotheek. Roy, voorzitter van uh, de stichting, dus ook voor LHBTIAC En ook voorzitter van uh, de werkgroep uh, Pride. Goedemorgen Ben. Goedemorgen. Wat doen we in de bibliotheek? Uh, nou, de bibliotheek uh, is net een voorleesochtend geweest. Uh, Fred Rozenhart en Maria van Druten ook wel bekend als mijn moeder. Ja. Uh, hebben we hier voorgelezen. Nogmaals voor, gefeliciteerd over. Uh, kinderen. Dank Met haar uh, 80-jarige uh, verjaardag. Ja. Dus we gaan voorlezen en. Uh, uh, wat hebben ze al gedaan hoor de kinderen? Maar dat, zijn de, de komt nog wat. Vanmiddag is het poëzie. Uh, uh, dat wordt er uh, met name door Fred Rozenhart uh, uh, voorgedaan. Voor, voor alle leeftijden. Ja, iedereen die van poëzie houdt is welkom natuurlijk. Verder. Uh, ...is natuurlijk in Amsterdam de, Pride, de Queer Pride Week al begonnen. Hè? Het was uh, voorgaande edities begon de Pride eigenlijk in dit weekend. Ja. Tot, uh, vo eind, tot eind volgende week. Nu is er een, een Queer Weekend Week voorgekomen. Hoe moet ik dat zien? Nou, de organisatie is nu gesplitst, het is in tweeën gedeeld. Dus je hebt nu Queer and Pride Amsterdam, dat is de naam van het festival. Dus van die 14 dagen? Dat is 14 dagen. Uh, en afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag, is het dus begonnen met de opening van uh, Queer. Uh, de queerweek van het uh, deel. En de Pride week die uh, begint uh, uh, komende week. Wat, wat is een Queer deel? <tosses> nou, Queer en en LBTI of gay is eigenlijk zijn dezelfde termen, alleen queer staat voor wat activistischer. Dus de, de organisatie die de eerste week organiseerde, heeft het veel meer over, of heeft het nog extra over de inhoud, uh, over opkomen voor rechten en al dat soort dingen. Maar ook onderdelen die, die al waren, zoals de Pride Walk. Ja, die uh, is naar voren getrokken. Die dan. is naar voren, dus die valt nu onder de queerafdeling. Uh, en de Pride Park is verplaatst naar het Museumplein. Er uh, is dus een grote informatiestandmarkt uh, waar alle stands staan, waar wij met Pride to the Beach ook uh, hebben gestaan. Was dat beter als Vondelpark? Groter? Um, ja, het was in ieder geval niet groter dan het Vondelpark. Um, het is natuurlijk wel in het centrum van Amsterdam, maar ik denk dat ja, zelf als het Vondelpark vond ik wel gezelliger. Uh, en daar was natuurlijk het Vondelpark ook dan een heel groot feest bij en dergelijke. Was dat, uh... En dat was hier uh, een stukje minder, een ander soort feest, kleinschaliger. Okay. Dan gaan we naar Zandvoort toe. Ja. Um, Natuurlijk. In, inmiddels is ook in Zandvoort de Pride al, uh, al bezig. Um, we zijn bij uh, de opening in het uh, uh, pop-up museum geweest. Was dat de officiële start van Pride, uh, Pride at the Beach? Ja, we hebben gezegd, van, oké, we gaan nu doen een beetje een zachte start. We beginnen met het pop-up museum, uh, ook het informatiecentrum waar mensen flyers kunnen ophalen, informatie kunnen halen, uh, maar ook gewoon als ze denken van nou ik wil meedoen uh, een leuke regenboogsjaal of iets anders uh, kunnen kopen uh, en waar ook heel veel mooie exposities zijn uh, die allemaal te maken hebben met de positie van LBT in, uh, in de samenleving. Uh, dus dat is eigenlijk een geleidelijke opening daarmee geweest. Uh, vervolgens hebben we als een, een belangrijk punt gehad natuurlijk de, de toneelvoorstelling nader tot u, van daar Springman. Ook heel bijzonder omdat die toneelstelling eigenlijk niet meer, voorstelling, niet meer gespeeld wordt. En nu toch in de, in de kerk uh, wel gespeeld is. En dat was, uh, was erg mooi. In nee, Je zegt hij wordt niet meer gespeeld. Is dit op speciaal verzoek van, van de Pride geweest om het, om het nu te doen? Ja. Fred Rozerhard heeft een uh, verzoek gedaan of wij dat zouden kunnen inpassen in het programma. Uh, en het contact gelegd. Uh, Ronald uh, Hueskens, onze secretaris, heeft uh, dat project opgepakt. Samen met Jan uh, Hilco Dietz, die ook in het kernteam zit, hebben dat gegeven. Uh, gerealiseerd. En ja, gelukkig uh, waren op het laatste moment nog 90% van de kaartjes verkocht. Ja, nou ja de, uh, dat is ook zoiets. Hè. Financieel uh, wordt er toch wel verwacht van de Pride dat, uh, dat een beetje, uh, ja, niet echt dingen gaan, gaan opbrengen, maar toch wel kiet gaan spelen met, uh, met, met concerten en zo. Lukt dat een beetje? Uh, nee, dat lukt nog niet echt. Ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, natuurlijk, we, we proberen een bijdrage te vragen voor uh, verschillende dingen. Dus bijvoorbeeld er is een Pride op zondag. Nou, dan ga je lekker eten. Je kan je niet zeggen we gaan allemaal op kosten van de gemeente gaan we lekker uh, in een, een stand en lunchen. Aan de andere kant het is het ook wel zo dat je dingen heel laagdrempelig wil houden. Dus we, we vragen een tegemoetkoming in de kosten. Het is nooit de kostprijs die gevraagd wordt. Uh, en we bieden de mensen met de zandvoortpas dan ook weer een extra korting. Uh, dus ja... Uh, er ontstaan inkomsten. Dus dat is een heel belangrijk punt. Uh, en we hopen dat dat, dat, dat uh, voort kan gaan. En dat we met verschillende activiteiten... dan straks in de toekomst anderen wat meer kunnen ondersteunen. Mm -hmm. uh, het uh, Raadhuis Blijfeest is dit jaar een feest... wat helemaal door Pride zelf georganiseerd wordt. Uh, ja, en wellicht dat we uh, uh, daar iets positiefs al dan overhouden. Zodat je daarmee weer andere dingen kan financieren. Ja, een buffer en, en, uh, en, en geld voor... Openlijke dingen die, die, die er niks kosten, bijvoorbeeld. Ja, het hele feest op het Raadhuisplein is voor heel Zandvoort. En ja, alle bezoekers. Het, iedereen mag komen. Iedereen ja. mag komen, dit is gratis. En we moeten een beetje sparen voor 2026. Na het weekend, uh, uh, na de Pride uh, um, opening uh, was er wat bij Wijn zee Ja, bij Wijn zee hebben we uh, een. een, een de toonstelling uh, ontmoet de ambassadeurs, uh, maak kennis met de ambassadeurs. Uh, die is nog steeds uh, open, net is het raadhuisplein natuurlijk, de, de, de pop-up galerie daar. En bij bijna van zeker dus kennis maken met alle ambassadeurs, waarom ze, wat hun motivatie is, uh, wie ze zijn, uh, waarom ze doen. En dat zal bijna zeker niet zijn als er ook niet bekendgemaakt zal worden wat hun favoriete drankje is. Ja, uh, ja, ja, ja. ja dat hebben we zien staan. Uh, wat staat er verder op het programma? Ja, nu zijn we in de, de laatste voorbereidingen. Dus vanmiddag is er nu nog de poëzie. Uh, morgenochtend uh, is de, uh, de regenboogkerkdienst in de Protestantse kerk. Daarna uh, is er de brunch uh, op, het, uh, op het strand uh, bij Beach Club 10. Ja, als het goed heb. Um, dan is er daarna het concert en daar zijn nog kaarten voor. Dus we roepen mensen echt op: kom naar dat concert. Het is niet een heel uh, saai concert. Zes verschillende artiesten met verschillende performances, uh, ook in de protestantse kerk, vanaf drie uur. Um, en s'avonds is er het vrouwenfeest voor de mensen die graag uh, naar het vrouwenfeest gaan. Die zich identificeren als vrouw. Uh, maar je kan ook natuurlijk gewoon het regenboogdiner gaan uh, genieten in uh, Brasserie Zin in de Haltestraat. Dus een, uh, een drukke zondag. Uh, ook iets begrepen over een combiticket. Ik heb begrepen dat mensen die naar de Bruns gaan een korting ticket kunnen kopen voor uh, uh, het concert. Een concert. Ja. concert. En dat, moet je dat dan bij... Uh... Bij Biscuit 10 kopen? Dat kun je uh, bij uh, de organisatie kopen in Biscuit 10. Of je kan gewoon uh, met je ticket van, het, uh, van de brunch uh, de, de korting krijgen aan de deur. Want oh, daar ja. hebben we gewoon een pinapparaat. Dus je kan met pin betalen. Oké, okay, alle andere uh, activiteiten van de zondag: hè? dus uh, het concert, het vrouwenfeest. Kan ik dat gewoon boeken via de website? Ja, alles is te boeken via de website. www.prideatthebeach.com En daarmee kun je ook de kaartjes kopen. En daar kan je ook de korting krijgen als je een zandvoortpas hebt. Dus je, je kan alles in één keer via de website regelen en het programma ook zien. Oké, okay, dan uh, uh, zondagavond is het vrouwenfeest. Er loopt lekker storm al. Iedereen uh, mag erin, want het is niet alleen buiten. Dus als het een klein beetje bewolkt is, uh, gaat het gewoon lekker door. Natuurlijk. En dan gaan we naar de maandag. Ja, maandag wordt het natuurlijk weer ontzettend sp spannend. We hebben Rainbow Radio Zandvoort die uh, verslag doet van alles uh, vanaf het Stationsplein. Waar de mensen om één uur binnen gaan stromen met de treinen voor uh, de parade. Um, en... Om drie uur begint de parade op het, uh, raad, op het stationsplein. En dan lopen we via de boulevard uh, en de kerkstraat uh, naar het uh, raadhuisplein. Waar dan al een aantal mensen de boel aan het opwarmen zijn. DJ's aan het draaien zijn, presentatoren op het podium. En dan komen we aan en dan uh, is de officiële opening. Uh, dit jaar door burgemeester David Molenburg, door Suzanne van der Laar. Uh, de voorzitter van uh, Pride Amsterdam. En Lucien uh, Spee, de directeur van de Pride Amsterdam. En mijzelf als uh, voorzitter en directeur. Van, ja, ik doe het allemaal in één functie. Allemaal, uh... <laughs> Zij hebben er twee, maar je wij, vul, je wij, wij zijn klein. Putten, we ja, hebben ja. er één. Ja. <laughs> ja. Uh, dan wordt het geopend. Ja. En dan? En dan gaat het feest lekker los. Uh, dan gaan we genieten van. Uh, we hebben fantastische DJ's. Uh, een aantal zijn uh, bekend en een aantal zijn uh, wat nieuwer. Uh, Melly Clark is een bekende. Uh, Bo Monde is natuurlijk super bekend in Zandvoort. Uh, maar ook DJ Mick, ons eigen DJ Mick, uit, uh, bekend uit Zandvoort, ja. die, uh, die draait ook uitgebreid. We hebben dansers, uh, we hebben optreden. Jeremy Hazeleger die komt smartlappen en, dole, en bekende, swingende muziek dole. te zingen. Ja, bekend van radio en televisie, uh, RTL, uh, uh, competities meegedaan, me allerlei me meezingers, en smart meezingers en smartlappen. Meezingers en smartlappen, een beetje up tempo. <laughs> een beetje up tempo. Uh, maar we, we hebben ook nog uh, uh, Kitana. Uh, Kitana van Kitty Licious. Uh, nou, Dat zegt, zegt het al helemaal. Dat is een Braziliaanse drag. Met uh, echt zoet sappige uh, drag-dance muziek uh, die zij uh, te horen brengt. Nicki Today, Queen Dallas Angel, uh, Mitchell. Allemaal mensen op het podium. Oh, Oké, okay. dus we uh, zat te doen. Um, Zeker. Wanneer is het afgelopen? Het is uh, afgelopen rond een uur of uh, tien, uh, half elf half half avonds. Half, ja. Dan uh, gaan we er een, een echt eind aan maken. Mede om de, de, de ondernemers in de Haltestraat die een regenboogpakket van ons ontvangen hebben... ook een beetje de gelegenheid te geven nog iets mee te genieten. Um, het is en, wel een mooie route als je met de trein komt. Dan kan je met de trein terug als je door de Halterstraat loopt. Ja, helemaal. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk ja. maak je toch het rondje wat iedereen zo ja, graag ja. wil. Ja. Maak je het hele ronde voor. Um, de maandag is dan gevuld. Dinsdag. Ja, dinsdag is het ook weer een, een speciale dag. Dan is er uh, Colorful uh, Kids uh, Have the Future. Dat is een uh, mooi programma bij het uh, Gasthuisplein. Uh, dat is voor de allerkleinste. Van 4 tot uh, pak een beetje 12 jaar met name. Uh, gewoon omdat zij ook iets te doen hebben. Uh, daar is het schaaf ijs. Daar zijn uh, attracties. Er is een clown. Er zijn allerlei andere dingen te doen. Dus ontzettend leuk voor, uh, voor de kleintjes. En smiddags om 4 uur kun je al een beetje loungen bij uh, Cosmic. Want well, er is de Pride on the Beach party. Uh, en daar gaat het echt om, om vijf, zes uur uh, los met uh, dansmuziek, uh, ook weer bekende DJ's, uh, Divine, uh, uh, McRhythm, uh, uh, dansers, vuurspuurs. en ga zo maar door. Een complete feestavond om uh, Pride at the Beach af te sluiten. Ja, een absolute voor uh, een knallende afsluiter hopen we voor uh, Pride at the Beach. En, uh, en ook dan is het zo, mocht het om wat voor reden dan ook uh, niet iets zo mooi weer zijn als de afgelopen zes jaar, dat is altijd de mogelijkheid natuurlijk, dan uh, kunnen we nog steeds zorgen dat het doorgaat, want er is uh, rekening gehouden met uh, luifels en een binnendeel, dus uh, geen probleem. Feest is feest. Feest is feest. <laughs> nou, dat gaan we dan uh, dit weekend meemaken. Uh, ik kreeg net een berichtje uh, dat een aantal LHBTI'ers zich toch niet zo veilig meer voelt in Nederland. Uh, heb je dat meegekregen? Ja. Is, is dat zo? Uh, uh, uh, eerst mocht alles, kon alles en gaan we nou terug? Ja. Ja, daar, daar kun je verschillend over denken. Als je dit bericht goed leest, dan staat erin dat er meer mensen zich minder veilig voelen. En dat er minder incidenten zijn geweest. Uh, dat heeft denk ik te maken met het feit dat datgene wat er negatief is, ook dubbel negatief is. Dus mm. mensen, ja, dat, maar dat geldt op heel veel punten natuurlijk. Mensen denken dat ze alles kunnen zeggen op social media. Want daar komt een heel groot deel van het onveilige gevoel vandaan. Uh, mensen roepen en schreeuwen van alles. Oh, het is uh, niet alleen uh, uh, gericht LHBT waar dit bericht over gaat uh, ook mensen die niet bij die community hoort krijgen ook van alles aan de kop uh, geslingerd dus uh, is het zo dat het dan eigenlijk wat minder is als, dat, wordt het een beetje opgeklopt dan? Ik denk niet dat het opgeklopt wordt. Want wat je wel ziet is dat datgene wat vroeger uh, zich beperkte tot, uh, tot, tot het schelden, uh, misschien online, is dat het nu ook overgenomen wordt door verhaallijn staan de mensen. Ja. Als een Mona Keizer uh, van het CDA roept van uh, ja, dat hele woken gedoe en al die mensen met die trans-dingen, daar zie ik helemaal niet zitten en hoe kan dat nou? Als politieke partijen als Forum uh, uh, voor Democratie uh, stelling neemt uh, tegen uh, alle regels en wetten die er zijn. Ja. Uh, ...en bijvoorbeeld ook tegen de wijziging van de grondwet stemt... Ja, ...dan kun je je afvragen of het zo beperkt is dat het vroeger was. Ja, die andere pet die je op hebt als columnist... ...die ging over artikel 1 en die is natuurlijk heel erg duidelijk. Um, we gaan dat een beetje afronden, want Thomas die staat al te zwaaien... ...dat hij af moet breken, maar ik denk dat hij gewoon naar de Formule 1 wil gaan kijken hoor. Gelijk heeft hij. <laughs> oh, is het zo slecht weer? Ik hoor net dat het heel slecht weer is in België en dat het uitgesteld is. Roy, um, laten we er een, een mooi weekend van maken. Dankjewel. Ik zou zeggen tegen iedereen, ja. happy pride. Oké, okay, dit was Goedemorgen Zandvoort van 29 juli. De redactie is gedaan door Hans Botman. De Thomas de Jong, Formule 1 fan, die deed de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een prettig weekend.